Al net schut met het NOS-journaal. Israël en de VS hebben luchtaanvallen uitgevoerd op gasinstallaties in Iran. De Israëlische defensieminister Katz heeft de verantwoordelijkheid voor de aanval op het grootste gasveld in het zuiden opgeëist. Iraanse bronnen spreken van explosies. Ook zo de stroom- en watertoevoer bij de installaties zijn aangevallen. Het gasveld heeft de grootste bekende gasvoorraad ter wereld en strekt zich uit over het zuiden van Iran, de Persische Golf en Qatar. Ook een industriecomplex in het binnenland van Iran is aangevallen. Staatsmedia zeggen dat de brand die daar na de uitvallen uitbrak onder controle is. In het Park in Utrecht leverde een speurtocht naar paaseieren ook een gaspistool op. Het werd gevonden door een volwassene die na de vondst ook met het wapen op de grond heeft geschoten, schrijft RTV Utrecht. De man dacht dat het wapen nep was. In een gaspistool zitten geen patronen, maar bij het schieten klinkt wel een harde knal. De deelnemer mocht, nadat hij de politie te woord had gestaan, verder met het zoeken naar eieren. In Nigeria zijn twee paasmissen uitgemond in een bloedbad. In twee kerken werd geschoten. Daarbij werden zeker zeven mensen gedood. Ook werden volgens de besturen mensen gegijzeld. Het is onbekend hoeveel. Het gebeurde in het noordwesten van Nigeria. Daar vinden steeds vaker aanvallen plaats door gewapende bendes.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 Zonnig. 10 graden op de wannen en 15 in het zuiden. Landinwaarts kunnen enkele stapelwolken ontstaan. Vanavond en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. En ook morgen belooft een zonnige dag te worden bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan Fides op A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor watergas het is de vertraging 10 minuten. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid. Richting Den Haag is de vertraging een kwartier. En op de N9 de helder richting Alkmaar tussen Schorrel en Bergen. 10 minuten extra reistijd. En tot zover de anwb verkeersinformatie ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu...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 <lacht> nee, maar wanneer zouden we weer een nieuw werk. waar je dus nu mee bezig bent. Nou, van je kunnen verwachten? Ik ga het eerst even afschrijven. Want, en dan ga je het verklappen, ja. Nee, dan ga ik. Want het is heel lastig praten over ongeboren kinderen. Dat en, is ook zo. Eerst moet je zo'n. zo'n blermachine in de wieg hebben. en dan.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 Doe je niks aan, denk Zeker. Ja. Nou, hard met een bijl slaan. <laughs> nou Zou ja. ze dan wat anders gaan denken? Ja. Uh. <laughs> in ieder geval zeggen even. Ik <laughs> zag wel zo'n serie, die, uh, zo serie uh, <laughs> die waar gebeurd is op, uh, op uh, Netflix. Ja. Dat, uh, dat er ook een vrouw met een bijl uh, werd afgeslacht. Maar oh. daar heb je het hey, niet jakkers? over, hè? Nee, nee, nee, nee. toch? Nee, ik ben je had top. 41 slagen met een bijl gehad. Kijk uh, jij daarnaar?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 Nou, we rollen ook in een ja. mooi stuk uh, progressief ja, van kijk, Marco. Daar, op, want, daar rol ik ja, nou graag in. Ja, ja. ja, ja in de contrabalance. Hè. Dus, <laughs> Zeker de ene gaat met een bijl te keren en ik met de botten... Nee, nee, ik, ik, ik, ik, schrijf, ik, schrijf, ik schrijf met de bottenbijl. <laughs> ja. Nou ja, en, uh, ja, bij Marco zei ze uitschuifbaar... maar dit keer is het echt een uh, korte die, uh, die je gaat krijgen. Ja.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 of een zangeresse doen met een plaats... die dus ook bij die serie zat met die bijl. Ja, ja, daar blijf ik nog even bij. Je bent bij. wel onder de indruk. Ja, ik ben he? zeker onder de indruk. Deze plaat hoort daarbij, bij die serie. Do you understand me now? If sometimes you see that I'm mad... Don't you know no one alive can always be...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 problems and I get more than my share but that's one thing I never mean to do cause I love you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 Ja, ah, Hallo, ja, staat je weer met, uh, met uh, vriendin uh, Dolly te, te kwebbel? Ja, we beginnen net een beetje verliefd op elkaar te worden. <laughs> jij storten, dus ja, ja, ja, nee, maar het heeft jou, uh, jouw vrouw heeft dat uh, aan mij gevraagd... of ik dat even ja, wil je dat meteen, meteen de, uh, de, de kiemen in uh, ja, maar, smoren. Ja, voor mij is mijn vrouw Dolly ook leuk. Dus dat maakt allemaal helemaal niks uit. Oh, oké. Okay. Ja, nee, ik wou bijna <laughs> zeggen... Nee, dat zeg ik ook niet. Ook. Ik hou me wel in... Hou maar op, Hou maar op. Haal maar op, ja. Jij hebt vast... Oosters bloed. Ik... Ergens. Ik, ik, ik ben een halve Indonesiër. Ah, kijk. Kijk, dat heb ik gehoord. Dat zijn echt mannen die zijn heel erg vermijdelijk. Dus pas op, hè. Oh, oh ook dat nog. Ja, en, en heel pittig uh, toch ook, hè? Ja, pittig. En we ja, nee, ja, uh, dus zijn ook heel vriendelijk te zijn. Dus ja, gelukkig. Nou ja, dat klopt wel. Ja. Daarom ja, houden we het ook zo lang met je uit, natuurlijk, Ja, uh, Renon. ja, ja, ja let, uh, we hebben heel veel voor jouw tijd. Hebben we heel veel andere mensen gehad. Maar uh, ja, ja, die haakten ook. allemaal af, hoor. Of het lag in ons. Dat ik ga het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 Weer een paar maanden verder. Nee, gewoon de Engelsen zijn vaak wel een beetje van echte racers. Dus dat grasprietje is vaak bij de Engelsen wel gat, zeg maar. Dus die moet je gewoon zorgen dat dat grasprietje er niet tussen niet komt. En dan hou je ze achter je. En verder zijn we ken een hoop die rijden. Dus het wordt verzelf wel gezellig. Ja, ken je de baan ook al heel goed? Of is dit de eerste keer dat je eruit? rijdt?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 Maar wel een heel mooi circuit in een prachtig, een van de mooiste delen van, uh, van uh, Engeland. Dus we gaan ook even twee dagjes uh, daar site zien uh, met, uh, met, uh, met, uh, met mijn vrienden en dat soort dingen. En uh, ja, uh, ook een circuit waar gewoon de auto met vier wielen los gaat komen. Want ze hebben er een bult in zitten en dan komt er om vier wielen los. Dus oh. dat is ook het oh. nieuwe. Ja. ken ik ook nog niet. Een beetje vliegtuigjes oh. spelen, natuurlijk. Ja. Jumping ja, ja. jack. Ja, <laughs> maar uh, ja, ik wilde eigenlijk nog wat vragen aan je. Maar omdat het natuurlijk niet een al te lang uh, circuit is...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 Nou, we hebben net, uh, natuurlijk afgelopen weekend Hogerheim gehad. Dat was een ontzettend groot succes. En uh, we zijn over vier weken zitten op, uh, op -en hey, en we op Spaat van Corsair. Hé, kijk...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 En ik, ik zou vertellen, we hebben natuurlijk, als we tekort kort aan rijders hebben, we zeiden we altijd heel erg, ja, dat vinden we niet leuk. En daar word je nee. er van. Uh, dat ja. gaat natuurlijk over geld kosten. Maar te veel rijden en nee moeten zeggen, is echt ook helemaal niet leuk. Nee, dat dus, kan uh, ik me heel goed voorstellen. Ja. Ja. Dus Wat uh, dat, is, uh, dat is best lastig. Maar ja, uh, ja uh, de, de eerste volgende wedstrijden, en dat is uh, naar Spa, daarna gaan we naar Nuremberg in op het Krampericecure. Uh, en daarna Zolder, Daar ja, is al helemaal stampje, stampie vol. is nog met mijn nee te vertellen tegen tegenweldig. Ja, nou ja, ja, dat snap ik wel, want die ja. circuits in België, ja, dat vindt iedereen wel leuk om daar te rijden. Ja, Zolder, een prachtige baan. Echt een, echt een technische baan, uh, waar uh, iedereen altijd denkt het is een hele makkelijke baan. Maar Zolder, als je echt hard wil rijden, is veel moeilijker spa. Dus, uh, daar komen de, de vaak dan de buitenlanders achter als ze er nog nooit geweest zijn. En zeggen ze allemaal, poeh, dit is wel een zware jongen. Ja, nou ja, ik heb wel eens het idee dat het uh, echte werk uh, daarop uh, zonder gebeurt, uh, zeg maar. Nou ja, sowieso. Wat altijd leuk is, hebben daar natuurlijk ook heel veel testdagen waar geluid gemaakt mag worden. Dus er worden vaak ook heel veel historische formuleens. En andere auto's worden daar uh, op de donderdag uitgelaten wanneer ze uh, onbeperkt geluid hebben. Ja, dat zijn prachtige dagen. Dus alleen als je daar gaan kijken, rijden de mooiste auto's rond. Het zijn allemaal mooie testdagen natuurlijk. Ja, zeker weten. Het is niet ver weg. vanaf Eithoven zit je er zo. het is nog een half uurtje rijden. Dat bedoel ja. ik. En helemaal als je met Rendel mee rijdt, dan ben je er binnen een half uur. Ja, ja dat helemaal zo. <laughs> nee, Rendel, ja, je hebt het natuurlijk over de historische klasses en de historische auto's. en ja, De historische Grand Prix komt er ook weer aan in Zandvoort. En we kregen van de week de melding dat het programma inmiddels bekend is.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 Maar even heel eerlijk, uh, Jelle Koeter die is aan het en die gaat het ook allemaal een beetje bekijken. Hè? Die gaat natuurlijk uh, Erik Wijs opvolgen en die krijgt daar ook die, die historische kamp handen. Ze zullen hier en daar moeten vernieuwen, want als je de, de echte fans hoort, die zeggen wel, het is wel elk jaar een beetje hetzelfde.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 Dat is wel lekker beetje, toch? Een beetje strijd is er wel. Ik vind het een, een, ik, Toen in de eerste instantie begon, ik ze nou, een beetje voor de rijken, beetje voor het leuk, weet je wel. Maar ik moet zeggen, de, die hebben echt een ontwikkeling doorgemaakt door de afgelopen twee jaar. Dat ik zeg van ja, oké, okay, dit is goed. En hier wordt echt.. Ja,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 ...dat ze dit jaar als een leerjaar van de Formule 1 zien... ...als een ontwikkelingsjaar van de Formule 1 zien... ...en gaan kijken eh, welke kansen met de Formule 1 opgaan. Nou, dan heb ik echt zoiets als de VIA dat loopt te vertellen. Jongens, daar zijn jullie heel verkeerd bezig. Formule 1 is gewoon de hoogste tak van autosport. Dat moet altijd gewoon goed zijn. Ja, het moet altijd uh, staan. En ja. het is geen test -klasse. Maar, uh, dat, dat, dat is het gewoon niet. En dat gebeurt nu natuurlijk wel een beetje. Ja, maar, gaan wel, toch ja, kijken... Uh, werkt dit wel met die batterijen? Nee, dan gaan we toch iets anders gezinnen, Nou, nee, jongens, je bent de weg ingeslagen, dan moet je het ook afmaken ook. Sla. Ja, want uh, het, inderdaad, dat uh, las ik dus ook. Uh, dat er in de, ja. deze pauze, zeg maar, uh, die door, door de oorlog uh, met uh, Iran uh, komt... en in, uh, in het Midden-Oosten, zeg maar, de onveiligheid... Ja.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 Ik loop maar helemaal het ledblaasje te trappen. Ja. En aan de bocht wordt ik weer gehaald. Dus nee, ja, ja, hoe, hoe vaak hebben we dat uh, nu al gezien? Hè? Dat is echt uh, ja. mega megavel. Ja, hij en gaat er voorbij de... en dan uh, de volgende even later ja. uh, gaat, gaat hij er weer voorbij.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 Ja, maar dat is ook een feestje eromheen, niet voor die autootjes. Nee, hè? Nee. Ja, ik weet het niet. De, de beleving, uh, ja wel. Het gaat om beleving. Ja, het gaat om de beleving en Sappfort is wel een van de, uh, laat ik het zo zeggen, een van de caprices waar.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 Uh, dus ja dat, dat in vrezen zie je het als bijzaak <laughs> dat feestje wat er gevierd wordt uh, voor en na de wedstrijd en uh, gewoon uh, uh, verder voor zelfs en uh, over drie dagen dat is gewoon fantastisch en uh, ja daarom is dat gewoon een, een eigenlijk een beetje ik doe het maar een beetje de Efteling. je moet er ook een beetje met uh, dat verstand heen gaan kijk Max gaat hem niet winnen dit jaar. Dat kan ik, uh, dat, daar kan ik een beetje wijn op beloven. Maar, uh, ik zat er trouwens voor, uh, vorige week niet heel veel ver naast hè, met mijn uitslag. Nee, nou, <laughs> ik, ik dacht meteen aan je hoor. Dat, ja, dat, ja, ja, ja. Ik denk, oh, hoe? Uh, volgens mij had je het bijna, of, of, helemaal goed of bijna goed? Uh, ik, ik, ik had, uh, ik had uh, even kijken, dan moet ik even goed denken. Ik had Kimmy sowieso op één gezet. Ja. En Piastie op twee. Zij gelijk... Maar volgens mij had de 3 en Claire 4. Dus die hebben we toch nog even net geswitst, zeg maar. Ja, je zat heel goed bij Reddol. Ik zat er heel dicht tegenaan. aan. dat was mooi. Ja, we gaan de paas in. Dus ik ga het heel kort houden nog eventjes. 19 april, supercar madness. Op het circuit, zeg jij dat iets? Dat is volgens mij, heet de supercar tellers die daar lekker bezig zijn. En vergeet je niet, vandaag en morgen zijn de paasraces hè? Oh ja. Oh, oh, oh, oh ja, Je hoort ze niet, ze nee. zijn stil, maar het wordt wel serieus hard jongens, dit weekend. Dus vandaag weet we ik helemaal niks van. van. Nee, de paasraasters ja. staat netjes. Ja, de en, en, en morgen ook de paasraasters. En, en de voorjaarsraces of uh, je en, en, en Volgens mij is, het, is de entree gratis, dus je kan er gewoon naar binnen lopen. Nou, dan gaan we meteen, oh. uh, zo meteen na vijf uur uh, hobbelen we er even uh, nou, heen, Dolly. Je je dat doen. Ja, ja, eh? Zeker dus daar zijn misschien net klaar mee. We krijgen trouwens ook uh, volgend jaar waarschijnlijk Formule E hè, in plaats van de Formule 1. Nee, e. nee, nee, oh nee. nee, nee, nee. Dat is dat weer zo'n roddel die niet klopt? Ja, dat is zo'n roddel die. Uh, op het, uh, op het uh, uh, race, uh, dinges van Duitsland. Nou, heel simpel. Als die gaan komen naar Zandvoort, zorg ik persoonlijk dat uh, Zandvoort uh, zonder stroom komt te staan. De uh, uh, uh. Nou, bedenk uh, maar vast uh. een plan, want ze verwachten iedere dag uh, dat het in orde komt. Ja, ze uh. hebben hier grote windmallers voor de kust staan, dus uh, stroom komen ze sowieso aan, uh, Renold. Dus, als, als, je, als, je, als je een duikertje met een het water in gaat, gaat dan ben ik om die kabels door te snijden. Ja, ja, ja, ja, ja. ja met z'n kajakje. <laughs> woep, woep. Duikpak aan, dat gaat erin uh, Rendon, uh, nou, hele fijne is. paasdagen. Jullie ook, hele fijne. En uh, ja. we gaan je volgende week gewoon weer gezellig spreken. Ja, dan dus zit ik in het park, dus ik kan oh, ja. het niet achter de stuur zitten. Ik, moet even, ik heb nog geen tijdschema, nou, maar ik wil me maar. En anders neemt Sonja wel op. Kom, als, uh, als het niet ja? lukt, dan hoor ik het wel. Uh. Nou, als ik uh, gewoon aan uh, het racen ben, dan hoor je het zelf, ja. Oké, okay. yes, yes. Rendon, nou. fijn hey. hey. so, Fijne weekend. Heel fijne Pasen. Hoi, hoi. Party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 Totti, ja. Totti. hele leuke naam ook. Ja. ja, nou daar zal hij vandaan ja. komen, denk ik. Tot die ja, ja, ja. bij ja, je of ja. spreekt of je zo. Moet je kijken met die ogen. Ja, geweldig. Ja, nou, Kees op straat nummer 5. Of gewoon even op de website kijken. Dat was het uur ja, ja, ja, ja. van de week hier bij de zaterdagmiddag van ZFM.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 Morgenavond. Morgenavond. Maar hoe laat weet ik Eerste niet. En maartag... het is op SBS 6, hè? Ja, nou, ik kijk het wel eens. De ja, volgens loterij. mij om 8 uur of half 9, hè? Ja, 8 uur begint dat ja, volgens mij. Ja, ja. Ja, ik kijk het niet altijd, maar ik ga morgenavond Ik vind het wel, wel leuk zitten. dat Zandvoort meedoet. Ja, ik ook. Je weet nooit uh, wie er allemaal meespelen. Is, ja, ik natuurlijk. ben ook blij dat ze even gewaarschuwd hebben in het Zandvoort ja, oranje. Ja, ja, ja, anders hadden we het niet geweten. Nee, nee, dan hoor je achteraf pas uh, in het roddelcircuit wat er allemaal gebeurt. Dus ik ben echt benieuwd. Ik ook. Dus ja. uh, nou ja, morgen, dus uh, op TV uh, Sofort, vooral kijken. Vooral, vooral, vooral kijken. Yes. Niet vooral doorgaan, maar vooral, vooral kijken. kijken, ja. vooral <laughs> kijken. Oké, zometeen Fred, hè, met Entertainment View. Ja, hij is er al. Hij is al aanwezig in de studio, dus blijf lekker luisteren naar de Sofocost Radio. Ook na vijf uur lekkere muziek voor jou. Dat waren even de voetjes van de vloer. Dolly ja, met ja, die Ik ben echt Ik ben echt met hoor. Van ja, middag, ja, ja, ja. Jongen, we hebben nog gesport vanmiddag. Met al die dansnummers. Al, die al dat uh, swingen op de zaterdagmiddag. Ja, god. zo dadelijk nog veel meer uh, swing met. Uh, oh ja? ja. met Fred, want hij oh, is zo weer. Oh Fred, ja. Ja, grote ja. tas heeft hij uh, meegenomen met uh, mooie nieuwe hits en heel van Nederlandstalig, maar ook lekker. Uh, Heb engel, je ook nog gasten vandaag, Fred? Oh, de gast heeft afgebeld, dat is jammer. Ja, vind ik altijd wel leuk ja, interview in te maar. kijken waar ja, mensen he? Fred? Ja, Fred. Oh, ja, oké. Okay. Ja, ja. Maar Fred, turiste, vorige turiste week turiste. hebben we wel heel veel gasten al gehad, natuurlijk. Ja, hè? ja, ja. Dus, uh, ja, ja. ja met een softboard voor jou. Dus, nou ja, uh, dat over een paar maanden weer, uh, uiteraard. Maar zometeen entertainment vuur gewoon. Uh. Nou, dan zeg ik uh, tot uh, volgende week. Ja, en een uh, hele fijne paasje uh, natuurlijk.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 Is quite absurd, and that's the final word. You must always face the curtain with a bag. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance, and yeah. So always look on the bright side of death. Dit is ZFM.